10 uur in Monterey met het Tennemationaal. De man die werd verdacht van de moord op de Tunesische oppositieleider Belaid is doodgeschoten. De verdachte, Gadgadi, kwam met zes andere militanten om het leven bij een vuurgevecht met de politie in Tunis. Gadgadi was een vooraanstand lid van een Tunesische moslimterreurbeweging. Oppositieleider Belaid werd een jaar geleden voor zijn huis doodgeschoten. Die moordaanslag leidde tot hevige protesten in Tunesië. Veel betogers beschuldigden de islamitische regering van de moord op Belaid.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 Roda JC leed zijn tiende nederlaag. In kerkraden verloor de ploeg met 2-1 van Feyenoord. En dan het weer. Het blijft nog lang droog. Maar tegen de ochtend gaat het regenen. Bij een graad of 3. Morgenochtend is het ook nog nat. Pas morgenmiddag wordt het even droog. 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journal. NMS Goedenavond. Laatste uur alweer van langs de lijn op deze avond. Dadelijk komen we met een interview met Paul Haarhuis. Dan gaat het over tennis bij de vrouwen de Fed Cup. We praten over olympische incidenten. In onze rubriek over de Olympische Winterspelen. En natuurlijk voetbal. Vitesse, AZ. Richard van der Made Corner voor AZ. Een uur gevoetbald in Arnhem. 0-2. De voorsprong voor AZ. Berghuis draait de bal in. Veldhuizen moet komen. Doet dat goed. 0-2 dus. Nog altijd op het bord. En Vitesse heeft haast. Staat achter. Traore. Combinatie met Prupper. Dat mislukt. Traore heeft de bal nog altijd. Omdat Viergever hem ook niet onder controle kan houden. En dan een bal in de middencirkel geplaatst. AZ zit er bovenop. Weet natuurlijk dat het hier drie hele mooie, kostbare, belangrijke die punten kan halen en Vitesse worstelt met zichzelf. Vitesse heeft het moeilijk. En het kijkt tegen AZ dus aan. Tegen een 0-2 achterstand. Hier in de Gelderdoom in Arnhem. Nou, deze had u zelf ook wel kunnen afkondigen de Beatles met Get Back. Uh, Vitesse staat op eigen veld met 0-2 achter Richard van der Made. Dan zou je denken dat het doel van AZ belegerd wordt. Ja, is toch niet het geval. Vitesse heeft wel het meeste balbezit in de tweede helft nadrukkelijk. Van der Heijden pompt de bal nu hoog richting Havenaar. Nog altijd 0-2. Traoré vangt de bal dan op, maar is hem ook weer kwijt. Dan Atsu. Atsu voor Vitesse. Terug naar Labiat. Labiat direct gespeeld. Linkerkant van het veld. Ibarra kan een man uitspelen. Altijd dreiging. Altijd snelheid bij de Ecuadoriaan. Vitesse via Prupper en Kasia. Nieuwe aanval door de as van het veld. combinatie is goed met Ibarra. Nog altijd Vitesse. Kasia nu op gebied. Ibarra nu op zijn favoriete stek aan de rechterkant. Verdedigd goed door AZ en dan weggewerkt met een lange haal naar voren naar Afditsch in de middencirkel. Was zojuist deze Afdiets ingevallen in de tweede helft heel dicht bij de 0-3 uit een vrije trap van AZ waarbij Kasia er opnieuw niet heel goed uitzag. Bal doorgekopt aan de rechterkant en Afditsch stond vrij oog in oog met Veldhuizen maar miste. En zo blijft Vitesse dus nog wel in de race. Traore nu voor de Arnhemmers. bal breed naar Labiat. Die heeft ook een aardige kans gekregen voor Vitesse. Na nou, een prima dribbel. En nu de bal hoog ingebracht. Havenaar kaatst terug. Het balletje wordt dan geschoten. Niet echt heel erg... Verfijnd geschoten. Ook niet echt hard. Niet zuiver door Ibarra. Bal gaat hoog over het doel. Dan is er weer wat gemor vanuit het publiek. Gaat Wiedemeijer richting Viergever. En zo probeert AZ ook met allerlei kleine overtredingen. Met wat provocaties. Terwijl ik nu kijk in de herhaling wat er gebeurt in het duel tussen Berends en Havena. Maar er is niet zo heel erg veel aan de hand. Je ziet ook meer en meer frustraties aan de zijlijn bij Peter Bos. Bij de vierde man. Zo gaat dat dan natuurlijk ook. Want Vitesse is dit niet gewend begin oktober voor het laatst verloren. 2-1 tegen Feyenoord en nu op eigen veld dus achter tegen AZ. en Dat kon wel eens een hele, hele dure zijn. Donderdag moet Ajax natuurlijk ook nog maar zien te winnen, maar het speelt dan thuis tegen FC Groningen. Morgen natuurlijk ook nog Heerenveen, FC Twente. Allemaal interessant bovenin de eredivisie, maar Vitesse zou vanavond maar zo kunnen verliezen van een best heel goed spelend AZ dat het wel in de tweede helft behoorlijk moeilijk heeft. Natuurlijk is Vitesse de bovenliggende partij. AZ plooit zich Terug op eigen helft. Gokt een beetje op de omschakeling. En was dus zojuist heel dichtbij via Afdiets Dichtbij de 0-3. Vitesse waar is de bal? Met een ingooi bij Van Aanot. Linkerkant van het veld. Vitesse dat misschien zojuist strakjes een derde wissel gaat inbrengen. Ik zie Kazajsvili. Ik zie daar Van der Struik. Ook de spits Jurjevic. Servier gehuurd in de winterstop loopt zich warm bij Vitesse. Dat opnieuw de bal heeft in de middencirkel met Van der Heijden. Van der Heijden paast de bal naar Prupper. Terug naar Van der Heijden. Dan weer een hoge bal richting Havenaar. Die ook niet al te sterk speelt. Verliest veel duels van Viergever daar in het centrum van de verdediging. Maar de afvallende bal is opnieuw voor Vitesse. Atsu, Atsu, breed naar Van der Heijden. Van der Heijden dan simpel langsaf. Dietz kan er wat meters maken. Nog altijd Van der Heijden. Kort op Traore. Traore naar Leerdam. Rechterkant van het veld terug... In de middencirkel weer en zo speelt Vitesse de bal dan wel rond. Maar is het allemaal niet super gevaarlijk? Heeft Vitesse wel wat afgedwongen via Labiat die getergd is. Die rekent op veel en veel meer speeltijd. Maar die ook geen potten kan breken net als Traoré. Dit is wel een goed balletje van Traoré op Labiat. Maar ook dat mislukt. Want weer zit er een voet tussen van AZ. 68 minuten zijn we bezig in Gelredoom. En Vitesse staat op achterstand op eigen veld tegen AZ. 0-2. De Nederlandse tennisters hebben in Budapest... hun eerste groepswedstrijd in het VET-cup-toernooi gewonnen. Kroatië werd met 3-0 verslagen. Michel Hogenkamp en Kiki Bertens wonnen hun enkelpartijen. Samen met... Uh, verder was Michaela was met Bertens ook succesvol in het dubbelspel. De wedstrijd in de Europese-Afrikaanse zone... was het debuut van Paul Haarhuis als teamcaptain. En die hebben we nu aan de telefoon. Paul, goedenavond. Goedenavond. Nou, dit kun je wel een vliegende start noemen, hè? Ja, nee, ik was uh, bijzonder uh, content met... Uh... Deze start, ja. Kroatië was toch hoger ingeschat. Uh, door, uh, door, door de ranking van de meiden van het team. En uh, we wisten dat het zwaar zou worden. Nou, en als je dan gewoon uh, één setje van in drie wedstrijden verliest. en voor de rest uh, gewoon 3-0 uh, wint. ja, dan is dat een heel prettig begin. Ja, drie partijen, alle drie gewonnen. welke is jou het best bevallen? Nou, alle drie wel. Gewoon uh, de, de eerste. Dat is een heel tactisch was... antwoord, hè? Nee, nee, nee. Maar ik ga je ook uitleggen waarom. De eerste wedstrijd was uh, was Richel uh, gewoon tegen een hele zware speelster, uh, Martic. Die uh, qua ranking gewoon uh, ver op haar voorzit. Voor en uh, ja, waarin zij een beetje moest aftasten... of ze daarin wel mee kon gaan. En toen bleek dat ze gewoon gaandeweg de wedstrijd... Uh, het uh, gewoon eigenlijk wel mee kon. Ja, is dat gewoon een heel spannend, uh, spannende wedstrijd geweest... en die uh, alle kanten uit kon... maar gewoon op, op, op strijd en vechtlust... en op niveau gewoon uiteindelijk... Uh, zeven, vijf derde wordt gewonnen. Waardoor... Ja, je een voorsprong neemt en die nummer één van hun meteen het gevoel heeft van... Uh, ...oké, okay, nou moet ik die wedstrijd winnen, anders is het voorbij. Wat natuurlijk gewoon veel moeilijker tennis is en wat lekker voor ons is. En dan begint uh, Kiki heel sterk aan de wedstrijd en uh, nagenoeg foutloos. En pakt meteen die eerste set, 6-2. Daarna begint de tegenstander wel eens beter te spelen. En uh, um, maakt Kiki wat meer fouten. Maar uh, om, desondanks uh, met 6-4 een hele solide overwinning op een meisje... ...die ook weer uh, toch een stuk hoger staat dan haar staat in de ranking. Ja, nou, nou kent het Nederlands vrouwen tennis best een moeilijke periode op dit moment. Uh, ja. Kiki Bertens uit de top 100 verdwenen. Ja. Uh, hoe heb je het voor elkaar gekregen? Hoe heb je ze kunnen motiveren om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen? Nou, gemotiveerd uh, zijn ze altijd. Weet je, dat uh, ze willen gewoon, uh, anders zouden ze de Fed Cup niet komen spelen. Hè, dus ze zijn al gemotiveerd om voor Nederland uit te komen. Ja, en dan is het gewoon een aantal dagen trainen en proberen ze klaar te stomen. En uh, ja, je hoopt natuurlijk dat ze gewoon goed uit de startblokken gaan en, en het niveau hebben. En niet, uh, uh, ja, gewoon, gewoon goed spelen. Dus. Uh, ja, ze zijn gewoon goed begonnen. Dat is heel belangrijk om, om toch mee te doen voor de winst in de partij van de groep. En uh, ja, dat zal uh, met de morgen wedstrijd tegen België zal dat een stuk zwaarder worden weer. Die, zijn nog, die hebben nog weer betere speelsters. Maar we hebben wel laten zien vandaag, hey, we doen mee en we kunnen het. En we staan zelf best wel goed te spelen. Ja, nou heb jij je debuut gemaakt. Uh, je hebt Manon Bollegraf opgevolgd als teamcaptain. Heb jij het nou in één keer heel anders aangepakt? Nou, ik weet niet hoe Manon het uh, destijds heeft aangepakt. Dus, uh, maar ik zal het ongetwijfeld niet anders hebben aangepakt. Uh, niet veel anders. Um, omdat er... Uh, ja, je maakt gewoon keuzes. Wie speelt single, wie speelt dubbel? En dat uh, deed Manon ook. En, en je probeert een paar dagen van tevoren uh, gewoon te trainen met elkaar. En de juiste omgeving en, en, en gevoel te scheppen voor die meiden. Dat, ze, dat er de sfeer goed is. Ja, dat zal Manon ook gedaan hebben. Die heeft het negen jaar gedaan, dus die wist uh, alle ins en outs. Ja, heb jij trouwens voor zo'n uh, wedstrijd, hè, voordat de eerste partij begint, heb je dan toch ook nog een beetje last van wedstrijdzenuwen? Want het is voor jou ook je debuut. Ja, minder, minder. Ik heb minder last gehad van zenuw omdat het de eerste keer was. Ik had gewoon wel, uh, nou ja, je bent een paar dagen hier... en dan heb je zoiets van, nou, het kan wel voor mij betreft beginnen. Weet je, we zijn hier voor die wedstrijden, laten we dan maar beginnen. En uh, dat heb ik dan wel, daar kijk ik dan wel naar uit. En dan... Uh, ben je in die tijdens die wedstrijd, zeker die eerste, die heel spannend was, dan ben je toch wel. Uh, ja, Op een gegeven moment zit je er echt goed in van de, oh, oh, als we deze zouden kunnen winnen dan, oh, dat mm. zou fantastisch zijn. En, ja, ze zeggen wel, eens, zelfs coach ben je zo machteloos. Ik bedoel, als speler kon je precies doen wat je, ja, wat je moest doen. Ja, maar bij, bij het coach op de baan, wat dan prettig is, je hebt ik ik kan dan bij elke wissel wat zeggen of iemand even kalmeren of uh, even oppeppen of of even wat tips of toch zeggen hey uh, let me hierop. of bij je opgooien gooi die bal iets hoger of wat dan ook weet je dus je kan wel uh, dingen opmerken die niet goed gaan of juist die dingen die goed gaan proberen accentueren en dat kan met coachen op de baan natuurlijk wel en ja je slaat die bal zelf niet maar je kunt wel uh, al meer doen dan dan als je weer achter de, de baan zit en uh, je bent in het team en een van zeg maar de die zal toch veel minder tips geven. En die, die zit echt alleen maar zenuwen te leiden bij spreken. Ja, Paul, je zei net van je schat België weer wat hoger in dan Kroatië. Uh, wat geef je de spelers morgen voor boodschap mee? Nou, dat ze, dat ze gewoon uh, vooral uit moeten gaan van hun eigen niveau van de eerste dag. En dat ze daar uh, gewoon heel goed gespeeld hebben. En als ze dat uh, niveau nog iets verder omhoog weten te trekken, dat we gewoon uh, zeker weer kans gaan krijgen om te winnen vandaag of morgen. We gaan het zien morgen. In ieder geval goed gedebuteerd. Paul je dankjewel. Ja, graag gedaan. Gaan wij weer naar Arnhem? Vitesse tegen AZ. Ja, het wordt knijpen. Het wordt nog maar kort dag. Ja, ja. Eerste nederlaag sinds 6 oktober. Komt steeds dichterbij voor Vitesse. Het staat nog altijd 0-2 in het voordeel van AZ. En Goed maakt zich nu. Klaar voor een invalbeurt voor de laatste 18 minuten. En is het Goudelje die dan naar de kant gaat? Nee, die komt alleen maar eventjes wat drinken aan de zijlijn. Het is Berghuis die naar de kant gaat. En Goedmoenson komt er dus in bij AZ. Wat heeft Vitesse laten zien in de tweede helft? Een kans voor Traore. Hoog overgeschoten. Een schot naast van Labiat. Maar dat was het dan ook in de tweede helft. Het heeft wel meer balbezit. Maar goed voetbal is er niet bij eigenlijk in de tweede helft. Ook niet bij Vitesse. Daarvoor is het allemaal te pover om AZ het echt moeilijk te maken. Kasia met risico speelt de bal terug naar Van der Heijden. En die moet dan corrigeren met een sliding de bal over de zijlijn. En dus een ingooi aan de linkerkant van het veld voor AZ. AZ dat natuurlijk probeert het tempo uit het spel te halen van Vitesse. Hier en daar wat kleine provocaties. Dik advocaat met de armen over elkaar staat vlak voor zijn stoel. Zijn zwarte leren stoel. Geslepen, gelouterd als hij is. En koest het met dit prima AZ zet vanavond ook weer een 2-0 voorsprong. Havenaar speelt de bal in één keer door naar Ibarra. Linkerkant van het veld op de helft van AZ is Ibarra inmiddels aanbeland. Handige beweging snijdt dan naar binnen. De bal wordt hoog gespeeld richting Labiat in het stadsomgebied Is daar de controle van Labiat? Nee, ja. Op de achterlijn en dan toch via Berghuis is het. Nee, natuurlijk niet want die is zojuist de kleedkamer ingegaan. Het is via Ortiz de bal over de achterlijn en dus een hoekschop. Voor Vitesse pas de vierde, als ik goed heb meegeschreven voor Vitesse in deze wedstrijd. Het publiek op de Zuidtribune achter het doel van Ban Nog maar eens achter de thuisploeg. Nul doelpunten gemaakt in deze wedstrijd. De corner wordt getrapt. In de doelmond is de bal nog altijd niet weg. En dan via je wel. Richting die eenzame spits voorop bij AZ. Maar van Aanold wint het duel van Berens. Kopballetje naar Labiat. En Labiat dan weer terug naar Veldhuizen. Veldhuizen met de korte moutjes. bal naar Trouw. Die komt de bal dus helemaal van achterop halen. Speelt hem dan kort naar Labiat. Dat zijn de twee vaardige mensen die je eigenlijk voorop verwacht bij Vitesse. Nee, het positiespel ook. Het is allemaal niet meer zo vast als voorheen. Als tijdens de eerste seizoenshelft. Het is stroperig bij Vlaag. Het spel van Vitesse. Hoge bal richting Havenaar. Dan is het Ibarra. Ibarra heeft een actie in huis. Maar kiest voor de weg terug. Omdat er geen afspeelmogelijkheden zijn. En AZ goed verdedigd. Goed staat in de hele tweede helft eigenlijk al in de organisatie. Labiat. Jatan naar Van Anold. Natuurlijk ook aanvallend ingesteld. Aan de rechterkant van het veld nu Patrick Van Anold. Balletje naar de zijkant. Naar Atsu Dan zit daar weer een been tussen van Viergever. En dat zorgt er weer voor dat... Uh... Vitesse opnieuw moet beginnen aan een aanval. Hoe lang heeft de ploeg van Peter Bos nog? Nog een kwartier. Het gaat ongetwijfeld zo dadelijk nog één keer wisselen. Leerdam gooit de bal nu richting Havenaar. Die is kopsterk, verlengt de bal ook wel. Maar daar staat helemaal niemand in het strafstofgebied. De bal wordt weggeroeid. En zo zijn er weer wat secondenwinst voor uh, AZ. Vitesse nog altijd achter. In eigen huis. 0-2 tegen AZ. Een nog voor mij, die die bij mij zijn. daarvoor geen. Van de nooie Deutsche welle. Nou, zo nieuw is die Deutsche welle niet meer. Wat het nummer is, 9 jaar oud. Wie ziet helden met Wens passiert. Renomi kromo gaat het bij de KNZB-challenger... een drachten te opnemen tegen mannen. De Olympisch kampioene zwemt op 15 februari... de 100 meter vrije slag van het mannentoernooi. kromo heeft van de zwembond toestemming daarvoor gekregen. Het is een primeur, want in wedstrijdverband... heeft de Olympisch kampioene nooit eerder tegen mannen gezwommen. En dan ADO Den Haag vanavond. Dat verloor thuis kansloos van Heracles Almelo. Het werd een eigen stadion 3-0 voor de bezoekers. Maurice Stijn, de trainer van ADO, beleefde een zware avond. Ja, het is natuurlijk een inkzwarte avond. Je hebt al je plannen klaar omdat je aansluiting wil vinden naar de ploegen boven je. en ja, Binnen een minuut kun je je plannen in de, in de huiskast gooien. Dus ja, een hele trieste avond. Maar goed, uh, dat doelpunt hoeft normaal gesproken niet dodelijk te zijn voor een wedstrijd. Wat gebeurt er nou daarna met je elftal? Is dit nou het gebrek aan vertrouwen, overtuigingen? Nee, ja, gooi het er allemaal maar in. Nou, ja, daar lijkt het wel op als je na een minuut uh, achter staat en uh, nou, je gaat vol goede moed. Uh, ga je die wedstrijd in en dan, uh, ja, dan, dan, is het, dan is het eigenlijk heel snel loop je achter de feiten aan. En dan zie je dat heel veel een aantal spelers echt geforceerd dingen willen gaan doen. En, uh, ja, waardoor de ruimte zo groot wordt en je eigenlijk kan wachten op de 2-0. Dus uh, voor mijn gevoel wilden de spelers zo graag dit goed maken, uh, die uh, en die 1-0 achterstand. En ja, uiteindelijk wordt het 2-0 en, en ja, in de rust ga je nog... Uh, ja, probeer nog alles op scherp te zetten. En in ieder geval met een extra spits nog erbij. Om, met vijf spitsen zelfs om het doelpunten te forceren. Nou, dan wordt het heel snel 3-0 nou, ja, als de wedstrijd bekeken. Je weet wat er gebeurt in dit soort, uh, dit soort situaties. Dan wordt er naar jouw positie gekeken. Hoe sta jij daar zelf in? Twijfel je daar nog over? Nou ja, ik, ik sta daar nog heel... Uh, ja, voor mijn gevoel heel goed in. Dan, uh, omdat ik uh, ja, nog steeds alle vertrouwen heb in deze groep. dat wij, uh, dat wij het boven water gaan trekken. En uh, ondanks dat dit een, een, een echt een, een mokerslag is. Uh, ja, blijft mijn vertrouwen in, in de spelers. die, die het kunnen en die het ook hebben laten zien. dat blijft even groot. Maar denk je dat er uh, aan jouw positie wordt getwijfeld. dat er van hoge hand nu iets gebeurt? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik gisteren ook al aangegeven. Ik, dat zijn dingen die ik niet in de hand heb. En uh, het enige wat ik in de hand heb zijn mijn spelers en mijn staf. Dat kan ik beïnvloeden. Ja, en de rest kan ik niet beïnvloeden. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, moet ik dat afwachten. En uh, ja, dan... Uh... Dan moet je deze, deze avond slikken met z'n allen. En uh, ja, morgen toch weer, uh, hoe moeilijk dat ook zal zijn voor iedereen... de knop omdraaien, want vrijdag wacht Vitesse uit alweer. Dan moet je morgenochtend toch weer uh, alles bij elkaar rapen. Dat heb ik net al gedaan in de kleedkamer. Jongens zaten er uh, ongelooflijk doorheen. Niet alleen de jongens, maar ook de staf en, en ik ook. En dan, uh, ja, dan, dan moet je toch de rug rechten en, en weer de, de volgende wedstrijd ingaan. Wat vond je van wat er allemaal gebeurde rond het veld? Want dat heb je ongetwijfeld meegekregen. Nou Die witte zakdoekjes ken je wel, Misschien ze gingen nu weg. Ja, ja, goed, dat is natuurlijk uh, bijzonder vervelend dat dat allemaal uh, rondom die wedstrijd gebeurt. Dus, uh, maar nogmaals, ook dat zijn dingen, daar heb ik geen invloed op. Schamen je je voor je elftal vanavond? Nee, ik schaam me nooit voor mijn elftal. Nee? Nee. Omdat het natuurlijk zo slecht was. Ja, het was ook heel slecht, maar uh, uh, de intenties uh, die waren na een minuut, uh, uh, waren eigenlijk uh, verkeken. Dus ik, uh, het, het, het was slecht van ons allemaal, maar ik, ik schaam me nooit voor mijn elftal. En vrijdag ben je gewoon nog de trainer van Ado daarna. Daar ga ik wel vanuit. En dat zei Maurice Stijn, de trainer van Ado. Hij sprak met Ronald van der Geer. Uh, hij sprak dus over witte zakdoekjes, supporters die vroegtijdig uit het stadion uh, vertrokken. Zijn positie staat onder druk. Maar algemeen directeur Piet Janssen praat nu over de trainer en over de situatie in en rond het stadion. Nou, we hebben, ik heb in de commando-kamer grotendeels gezeten. Voor een gedeelte beneden in de, in de hal gestaan. Uh, aan de overkant midden-noord. Die ging in de gracht wat heen en weer lopen. Dus iedere keer andere bewegingen zie je dan gebeuren. Nou, daar speelt natuurlijk ook onze uh, spelen daar uh, op in. Uh, Probeerde nog een hek te forceren. Is niet gelukt. Daarna zijn ze naar het buitenstadion gegaan. We willen dan altijd naar het hoofdgebouw. Dat zijn patronen die, die bij elke vereniging dan gaan spelen. Uh, dat is allemaal niet gebeurd. Hebben we tegen kunnen houden. Het is wat onrustig op straat geweest toen de wedstrijd was afgelopen. Uh, daarna heb ik met Maurice gesproken, nog even gekeken van wat gaan we hier vanavond nog verder doen, media te woord staan. Dus volgens mij loopt het nu wel een beetje af op straat, maar het is toch wel tien minuten kwartier onrustig geweest. En dan gaat u vanavond slapen. Maar dan zult u wellicht toch ook heel stiekem nadenken over... Ja, wat moet ik met de positie van de trainer? Ja. Want dat is natuurlijk nu de hamvraag. Mag Maurice Stijn trainer blijven van ADO Den Haag? Ja, daar gaan we eens rustig met elkaar over praten. Wat ik net al zei, we gaan rustig kijken van wat is er vanavond gebeurd. de technische staf, Maurice morgenochtend. Even nacht over slapen. En je moet ja, rust en wijsheid proberen te, te uh, creëren in dit soort situaties. niet te emotioneel reageren. Dus dat gaan we uh, doen. En ik moet zeggen, ik vind Maurice een hele goede trainer...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 Ja, u kunt nog niet zeggen of Maurice Stijn aanstaande vrijdag trainer is... als ADO tegen Vitesse gespeeld. Het zijn allemaal uitspraken die ik nu vanavond niet voor de camera ga doen. Dan ga ik nog één gevoelsvraag aan wat u zegt net. Ik heb Maurice even gesproken na de wedstrijd. Wat zeg je als directeur tegen een trainer... wiens Elftal eigenlijk zo slecht heeft gepresteerd? Hoe, hoe, hoe, ja, wat, wat doe je? Wat zeg je? Want dat is een gevoelsgesprek. Ja, ja nou je vraagt van hoe gaat het met je? En natuurlijk zit, zit je stuk na zo'n wedstrijd. Maar Maurice en een Haagse jongen. Die geeft niet zo gauw op. En je praat even van, joh, wat, wat is je gevoel bij die wedstrijd? En, en, en dat wissel je uit. En uh, nou, dan heb je dezelfde emotie met elkaar. Uh, en dat is prima. Ja, maar je krijgt ook de externe druk, hè? Want die supporters willen niet ja. voor niets naar dat hoofdgebouw. Ja, nee, dat klopt. En, en uh, de groep was volgens mij helemaal niet zo groot. Uh, morgen heb ik overleg met supporters. Uh, en dan ga ik dit soort dingen ook bespreken. Kijk, het is een beetje normaal in de voetbalwereld dat dat soort dingen gebeuren. Waar je dan ook zit. Hè. Ik heb het bij, bij Willem II gezien. Een keurig net de vereniging. Als je onderaan staat, dan krijg je dit soort toestanden. En eigenlijk moet je daar gewoon een keertje vanaf. Uh, we hebben vorige keer hier bij Feyenoord één groot feest gehad. Dat zou elke wedstrijd moeten zijn. Je moet achter je club gaan staan. Je moet achter je elftal gaan staan. En een aantal mensen hebben dat vanavond niet gedaan. Vanaf de eerste minuut lieten ze de spelers vallen. Ja, daar ben ik wel teleurgesteld over. De directeur van ADO, Piet Jansen, over onder andere de positie van ADO-trainer Maurice Stijn. Gaan we weer naar Arnhem, naar de Gelderdoom, naar Vitesse tegen AZ. Ja, de tijd begint nu toch echt weg te lopen, Richard? Vitesse speelt een verloren wedstrijd vanavond Gio. De conclusie mag zo langzamerhand zijn dat AZ dit duel in Gelderdom waarschijnlijk gaat winnen. Nu misschien op 0-3 zelfs komt met een schot van een meter of 20 van Gudmundsson. De invaller ruim voorlangs dat wel. En Veldhuizen trapt de bal naar voren. Het staat dus nog altijd 0-2 voor AZ. Eigen doelpunt van Patrick van Arnold in de eerste helft. En Johansson die vlak voor rust 0-2 maakte. Gazaisvili is ingevallen bij Vitesse. De derde weer en Vitesse dat ploetert, dat worstelt met zichzelf. En het komt tot heel erg weinig. Het heeft een kans gekregen via Traore. Dat was in het begin van de tweede helft. Daarna nog een schot van Labiat naast geschoten bij Ban. Maar meer dan dat was het eigenlijk niet. Vitesse wel meer balbezit. Van der Heijden pompt de bal hoog. Havenaar verlengt met het hoofd. Dan is het Ibarra. Randje strafschopgebied. De kopbal van Casaisvilië. En die gaat maar net naast. Dat was dan toch nog weer een kans voor uh, Vitesse invaller Kazajsvili. Die had zomaar in vrije positie daar de 1-2 kunnen maken. Een metertje naast de doel bij uh, Band Toch wat gemor ook nu van achter uh, de... Vanachter het doel bij Esteban van de supporters van Vitesse. Maar die maken zich natuurlijk ook boos. Omdat Esteban lang wacht met het trappen van die bal. Labiat heeft alweer balbezit voor Vitesse. Dan via Leerdam terug naar Veldhuizen. Nee, Vitesse moet vanavond gewoon een pas op de plaats maken. Natuurlijk is het nog wat te vroeg om allerlei conclusies te trekken. Dat Vitesse zou afhaken definitief voor de titelrace. Ze spelen nog tegen Twente. Ze spelen nog Vitesse tegen Ajax. Maar dit is wel vanavond tegen Angstkeekner. AZ. Vijf jaar lang al won Vitesse niet. Dit is wel een dure nederlaag in de counter. Misschien nog wel 0-3. Vitesse moet terug. AZ heeft de bal. Speelt rond op de helft van Vitesse met Koetmoensson. Even weer terug naar Viergeven. Dan Ortiz. Ortiz weer terug naar een van zijn verdedigers. En dan via Afdiets combineert AZ redelijk. Maar Vitesse heeft de bal nu terug. Via Traor. Probeert Kazajsvili in te spelen. Dat mislukt. Want zoals zo vaak zit Ortiz ertussen. Ortiz die heel veel gaatjes dicht bij AZ. En via Coordelje gaat de bal dan nog een keer weer in station terug naar buitens. Het staat 0-2. We spelen nog anderhalve minuut. En dan nog, ik denk, een minuut of twee, drie in de extra tijd. 0-2 voor AZ in Arnhem.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 Amy Collum met Everlasting Love, je hoort de geluiden al vanuit Arnhem. Het is toch vrij stil in de gelderdon want Vitesse leidt een kostbare nederlaag, Richard van der Maarden. Ja, en daar heeft AZ voor gezorgd. Die hebben het publiek hier in Arnhem stilgespeeld. 0-2. De extra tijd is ingegaan. Vier minuten spelen we nog. Daarvan is ongeveer een minuutje voorbij. Vitesse, dat voor het eerst dit seizoen, als het zo blijft, en daar lijkt het wel op, niet tot scoren komt. Dat is dit seizoen nog niet eerder gebeurd. En ook aan een imposante reeks van twaalf wedstrijden zonder nederlaag komt vanavond hier in de Gelderdoom op deze midweekse speelronde. Op een dinsdagavond komt een einde. Vitesse, is het een beetje. Een beetje kwijt in deze fase van het seizoen. Al een aantal weken. Afgelopen vrijdag was het dan wel heel erg aardig tegen Feyenoord. Maar ook daar won Vitesse niet. Het speelt vaak gelijk. En het speelt vanavond zelfs een verloren wedstrijd. Tegen een zeer uitgekookt AZ. AZ dat lef heeft getoond vanavond in Arnhem. En dat is een prima middel gebleken om Vitesse te verrassen. 0-1 via een eigen doelpunt van Van Aanholt. 0-2 Johansson. Er zijn zelfs nog kansen geweest via... Vooral afdiets om 0-3 te maken en Vitesse, dat mag een. Uh... Harde, pijnlijke conclusie zijn. Heeft vanavond matig gevoetbald. In fases was het heel redelijk. Heeft ook te weinig afgedwongen. Terwijl Ibarra nu naar de grond gaat. En Vitesse nog een vrije trap zal krijgen. Na een overtreding van Viergever. Metertjof 4-5 vier, buiten het strafschopgebied. Wiedemeyer die een goede wedstrijd fluit staat bovenop. Ibarra naar de grond gebracht. En de Ecuadoriaan die het dan eventjes met Viergever. Weet ook dat deze wedstrijd gespeeld is. Had een grote Kans Ibara in de eerste helft had haar moeten scoren. Leerdam in de slotfase van de eerste helft had ook moeten scoren. Maar Vitesse slaagt daar vanavond niet in om een doelpunt te maken. Mag nu dus een vrije trap gaan nemen met Traore bij de bal. Met Labiat in de extra tijd van dit duel. 0-2 op het bord voor AZ. De muur, 3, 4, 5, 6 mensen staan daar. En Traore gaat de bal trappen. Doet dat met veel gevoel. Maar toch over het doel bij Esteban gelepeld. En zo is ook deze kans voor Vitesse weer verkeken. En kijk ik naar het gezicht van Dick Advocaat, bevlogen als altijd. Vanavond ook weer hier in Arnhem gecoacht. En hij leidt AZ dus opnieuw, net als afgelopen zaterdag, naar een klinkende overwinning. Wiedemeijer blaast voor het eindsignaal. Vitesse verliest, duur puntenverlies voor Vitesse. Dat voor het eerst sinds 6 oktober tegen de nederlaag aanloopt. En dat gebeurt uitgerekend tegen angstkekener AZ. Dat hier de afgelopen vijf jaar ook al niet verloor van de. Vitesse, het gezicht van Peter Bos, het staat op onweer... want Vitesse verliest in de race om de titel met 2-0 op eigen veld van AZ. En daarmee is ook de laatste wedstrijd in de Eredivisie van vanavond afgelopen. Vitesse dus uh, verliest thuis tegen AZ. geeft ons mooie tijd om u voor te bereiden... om u een beetje op te warmen voor dat grote evenement... dat komende vrijdag geopend wordt door Olympische Winterspelen in Sochi. De komende dagen, vooruitlopend op die Spelen... blikken we dagelijks terug op opmerkelijke momenten... uit de geschiedenis van de Winterspelen. Vandaag deel 2 van de serie, gemaakt door Edwin Cornelissen. Eddie de Eagle, staat bekend als een droge piloot. Het is Klemmering! Oh, ook gaat mee. Op de weer rust in de kunstrijdwereld door een unieke beslissing. Olympische incidenten. Oh, oh, oh, oh, oh wat een drama! Dit keer de Spelen van, van 1964 in Innsbruck. De sport is Babsley. Nee? Het verhaal van de onbaatzuchtige Eugenio Monti... Verteld door. Italo de Lorenzo is mijn naam. Ik ben uh, Europese kampioen boppersleeuwen geweest in 1964. Uh, Eugenio was mijn neef. Eugenio Monti, uh, die werd genoemd de Rosso Volante, de Vliegende Rode. Van deze zijn rode aard, ja inderdaad. De werkelijke wereldkampioenen, namelijk Eugenio Monti en Sergio Sjopas. Uh, Eugenio is eigenlijk de beste van alle bobbers geweest. Uh, hij heeft uh, een ontelbaar aantal uh, gouden medailles gewonnen... bij wereldkampioenschappen, bij Olympische Spelen. Hij heeft alles gewonnen wat het kon. Over nu naar de prachtige, meer dan anderhalf kilometer lange bobbaan die men bouwde in eagles. Hij ging uiteraard als favoriet. EIGHT TIMES WORLD CHAMPION ITALIAN DRIVER Eugenio Monti was de favoriet te winnen. Uh, men wist als er een uh, wedstrijd was waar Eugenio Monti aanwezig was, ja dan, uh, dan moest je maar genoegen nemen met zilver of brons, want het goud was voor Eugenio. Italië 1. De verwachting daarvan was dat zij zeker op de eerste plaats zouden kunnen komen zoals dat vorig jaar in de wereldkampioenschappen is gebeurd. Tijdens de Olympische Spelen met de tweemans was hij op de eerste plaats. We waren op de, tijdens de laatste run. Uh, hij was al naar beneden gekomen. En op de tweede plaats, op de ranglijst, was het uh, Engelse team van Nash en Dixon. En dan komt hier de verrassing. De ploeg van Groot-Brittannië in. met... Anthony Nash als stuurman en Robin Dixon als renner. Voordat zij starten, bleek dat een bout van hun gebroken was. Tony Nash en Robin Dixon's bobsleigh had broken a vital axle boat. Ze hadden geen andere mogelijkheid om verder te gaan, maar ze moesten naar beneden komen. En toen heeft Eugenio, heel sportief, een bout van zijn eigen bobsleigh gegeven. Monty removed one from his own bobsleigh and left it to the British team. Door uh, zijn eigen bouw te geven aan uh, Nash en Dixon, dan heeft hij ze in staat gesteld om sneller dan hem te gaan. Niemand had verwacht dat deze Engelse ploeg de bekende en zeer sterke Italianen zou kunnen verslaan. En dan moest Eugenio nemen, genoegen nemen met de bronzen medaille: 1 Groot-Brittannië, 2 Italië, 2 en 3 Italië 1. Het It was zijn sportsmanship heeft de gold medal gewonnen won door Britain's Nash en Dixon. En hier dan de eerste gouden olympische medaille voor Groot-Brittannië. Hij heeft het gedaan gewoon uit sportiviteit. Hij was heel fanatiek in zijn sport. Hij was ook heel slim in de voorbereiding. Hij heeft nooit de achterste van zijn tong laten zien. Maar... Het was de, de, de grootste sportieve man die ik gekend heb in mijn leven. De wereldkampioenen dus moesten vandaag genoegen nemen met de bronzen medaille. U ziet ze rechts in uw beeld. Ik was er zelf niet aanwezig op dat moment. Maar ik kan me voorstellen dat het wat gemopper is geweest van de Italianen. Die hebben gezegd, ja, we hadden goud in huis. En jij gaat een stuk van je bobslee weggeven. Maar uh, uiteindelijk was iedereen vol lof over de daad van Eugenio. Hij kreeg de Pierre de Coubertin-prijs in Parijs, die is, als ik me kan herinneren, juist ingesteld door het Olympisch Comité in dat jaar, als ik me goed herinner. Juist om zulke heroïsche eh, daden in het in zonnelicht te stellen. We hebben hem alleen maar beter leren kennen, maar we wisten wel hoe sportief hij was. De buitenwereld heeft me inderdaad leren kennen... als niet alleen als die man die altijd goud won... maar ook de man die bereid was om andere mensen te helpen. Daar heb ik geleerd inderdaad dat uh, winnen is belangrijk... maar meedoen is nog belangrijker. En dan moet je gewoon iedereen in staat stellen om te winnen. Dat heeft wat hij toen bewezen ja, in 1964 in Innsbruck in het hart van Innsbruck, stad van de 9e Olympische Winterspelen, besluiten wij dit filmoverzicht dat u een indruk heeft gegeven van wat er de afgelopen 12 dagen hier in Innsbruck is gebeurd. Altijd top 1, langs de lijn.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 En de eerste wedstrijd waar we het over gaan hebben is Vitesse tegen AZ. Zojuist afgelopen, het werd 0-2 in de Gelredoom. Een verrassing, bij Rust was die stand al bereikt. 0-1 werd het door Patrick van Anhold, een eigen doelpunt. En 0-2 door Aaron Johansson. Dan Roda JC tegen Feyenoord, dat eindigde in 1-2. Feyenoord stond bij Rust al met 2-0 voor. 0-1 door Lex Immers, 0-2 door Samuel Armenteros. En 1-2 door Anouar Kali. Een penalty. Hij maakte die strafschop. Afgelopen weekend kondigde Ronald Koeman zijn vertrek aan... als trainer van Feyenoord. Dat zorgde voor veel drukte rond de Rotterdamse club. Maar het hield er niet van om te winnen. Roda JC werd verslagen, al had de score hoger kunnen zijn. Volgens Koeman had dat vooral te maken met de wisselvalligheid van de ploeg. Ik vind dat, dat wij daarin nog heel veel stappen kunnen maken. Dat je een wedstrijd leest. Hè, dat je weet en daarna ook handelt wat de situatie vraagt. En dat hebben we in de eerste helft heel goed gedaan. Op de laatste 10 minuten kwartier in de eerste helft. Maar de tweede helft niet, uh, zeker niet in balbezit. Nou, en daar valt heel veel winst aan. De maker van de openingstreffer, Lex Immers... vond ook dat zijn er wel al veel eerder had moeten beslissen. Ja, wij vonden zelf dat we goed voetbalden. Uh, natuurlijk schort er altijd nog wel wat aan. Maar ja, we moesten wel, denk ik, drie, vier naar voor staan. En uh, ja, dat is uh, wat we dit seizoen vaker nalaten. En dan, uh, ja, dan krijg, ja, dat is typisch uh, dan dit seizoen bij Feyenoord. Dan krijgen we het nog moeilijk. De JC komt door de nederlaag steeds steviger in de degradatiezone te staan. Toch maakt de trainer, Zondal Thomasson, zich nog geen zorgen. Nee, ik maak me überhaupt geen zorgen. Uh, mensen hebben de eigen alleen maar één ja, de aanstaande wedstrijd. Het gaat alleen maar op die wedstrijd. Nee, dat gaat op lange termijn. En volgens mij hebben we, hebben we behoorlijk gedomineerd vandaag in de tweede helft. En daardoor Den Haag tegen Heracles Almelo... de derde wedstrijd van vandaag eindigde in 0-3. Daar stond het bij rust 0-2. 0-1 door Brian Linsen, 0-2 en 0-3 door Mark Oet, de Duitser. De nederlaag tegen Heracles was er één die hard aankwam in Den Haag. De ploeg van trainer Maurits Stijn komt steeds vaster op de laatste plaatsen staan. En dan gaat het natuurlijk over de positie van de trainer. Die ziet het zelf nog wel zitten. Nou ja, ik, ik sta daar nog heel, uh, ja, voor mijn gevoel heel goed in. En, uh,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 Piet Jansen wil echter nog geen uitspraken doen over de positie van de trainer. Ik moet zeggen, ik wil geen grote uitspraken vanavond doen. Ik wil het eerst eens gewoon goed, goed evalueren. Straks is het een drinken, lekker in bed gaan en morgen vroeg op. En morgen is met elkaar, met de technische staf, kijken. Van, hey, wat, wat, wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Want het, ja, dit is eigenlijk totaal onverwachts. Kijk, je kan verliezen, je kan onderaan staan. Maar wij hebben goede wedstrijden met slechte wedstrijden af, uh, afgewisseld. Maar vanavond, vanavond stak je gewoon door een ondergrens zijn. Het bestuur gaat dus over de positie van Maurice Stijn nadenken. De spelers weten het trouwens wel. Aaron Meijers. Wij staan nog steeds wel achter de trainer. Tenminste, Ik heb niet, niet iedereen gesproken. Maar uh, ja, we hebben, het is niet veel veranderd na, na, die, na, na vorige week. En uh, deze wedstrijd is wel echt heel slecht van onze kant. Maar wij voelen, vijf, voelen ons wel heel schuldig. Zeg maar. uh, kijk, uh, de trainer is verantwoordelijk ook. En, uh, maar wij zijn het als spelers natuurlijk uh, moeten wij het uitvoeren. Dan de tegenstander Herakles. Daar was de stemming een stuk beter. Man van de wedstrijd was Mark Oet, die twee keer scoorde. De Duitser was vooral blij met de teamprestatie. Ja, ik denk dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben. En, uh, ja, als je nog een beetje uh, meer de kansen ooit uh, speelt, win je hier 5-6-7-0. Nou, dat werd het uiteindelijk niet. Dan gaan we naar de stand in de eredivisie bovenaan. Ajax nog steeds met 44 punten uit 21 duels. Twee punten erachter. Niets mee opgeschoten vandaag. Vitesse, 42 uit 22. Dan Twente, 40 punten. Feyenoord ook 40 punten. Dat is dus opgeklommen. En Herenveen staat vijfde met 33 punten uit 21 duels. Dan gaan we naar de staart. RKC Waalwijk staat daar veertiende met 22 uit 21. Sportclub zelfde aantal. Dan de ook net zoveel punten, maar één wedstrijd meer gespeeld. NEC 20 punten uit 21 wedstrijden. En helemaal onderaan, we weten het, hekkensluiter ADO Den Haag... 20 punten uit 22 duels. Morgen wordt er weer gespeeld. Sportclub Kambuur tegen PSV, NEC tegen NAC Breda... GoHead Eagles, RKC Waalwijk en Sportclub Heerenveen tegen FC Twente. En donderdag de laatste twee wedstrijden van deze competitieronde. SU Utrecht tegen Pexwolle en Ajax FC Groningen.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 Zo. Sure. from was dat van de band When We Are Wild. Er werd vanavond ook gevoetbald in het buitenland. Swansea City heeft trouwens in Engeland... trainer Michael Loudroep ontslagen... na de nederlaag tegen West Ham United. Afgelopen zaterdag was de maat voor het bestuur vol. Van de laatste acht wedstrijden verloren de Swans er zes. Ik zei het al, er werd gevoetbald. In Engeland was de replay van de FA Cup van de vierde ronde... Fulham tegen Sheffield United eindigde in 0-0. Daar zijn ze nu bezig aan een verlenging. Uh, ze spelen daar trouwens zonder heiting want die is niet speelgerechtigd. En in Frankrijk, de halve finale van de Franse beker... daar eindigde FC Nantes tegen Paris Saint-Germain... in 1-2, twee doelpunten van wie anders, Zlatan. En in Italië werd de halve finale gespeeld van de Coppa italia Udinese tegen Fiorentina, uh, dat eindigde in 2-1. Nou, dan gaan we napraten over de wedstrijd tussen Vitesse en AZ. Jeroen Elsoff praat na met de trainer van Vitesse... de verliezende trainer dus, Peter Bos. Hoe hard komt dit aan? Dat is een open deur denk ik, of niet? Ja, um, je speelt twee keer gelijk. Uh, daar heb je verschillende visies op gehad op die resultaten in de laatste twee wedstrijden. Hoe zou je dit willen plaatsen? Nou, vandaag was gewoon een, uh, een totale off-date van de totale ploeg. Ik heb één goede speler bij ons gezien, Ibarra. En voor de rest was het allemaal ver door de ondergrens. Ja, um, had je dat zien aankomen? Ik begreep dat je op de training al even flink gas had gegeven. Jawel, maar dat gebeurt wel eens vaker. Vaak weet je het ook als trainer niet, hoor, hoe dat voor die tijd uh, gaat. Maar we hebben ons vandaag met name in het begin van de wedstrijd uh, laten afbluffen. Zij waren veel feller in de duels. Ze wonnen geen duel. Als je ook alleen al ziet hoe we de doelpunten weggeven... dan, uh, dan zegt dat misschien wel het verhaal van deze wedstrijd. Ja, uh, de vraag die ik dan zo vaak stel... en dat is ook de moeilijkste uh, vraag om te beantwoorden. Hoe kan dat? Nou, gewoon niet fel genoeg. Niet, uh, niet uh, uh, scherp genoeg aan deze wedstrijd kunnen beginnen. Schijnbaar. En uh, dat moet iedere speler voor zichzelf uh, uh, uitvinden. Het waren er vandaag alleen tien. Ja, is dat dan dat ongrijpbare? Want uh, jullie doen nog altijd bovenin gewoon goed mee. Dat er dan ineens zoiets uh, voor je neus zich afspeelt? En als het grijpbaar is, dan doe je er wat aan als trainer. Of als je het ziet aankomen. Dus ik heb het zelf ook niet goed gedaan. Want ik heb er niet zien aankomen. En niet in staat geweest om de jongens met de juiste instelling het veld in te sturen. Nee, neem je dat jezelf eigenlijk kwalijk? Of uh, is dat zoiets van, ja, daar kan ik ook weinig mee. Nee, dat zeg ik net. Dat, is, dat, dat heb ik niet goed gedaan. Ja, hoe had je dat moeten doen dan? Weet je dat überhaupt? Nee, want dan had ik dat gedaan. <laughs> dat heb ik je net ook al gezegd. Ja. Peter Bos, de trainer van Vitesse, het verloor dus met 2-0 van AZ. De 29e speelronde van de Eredivisie staat op losse schroeven. Mogelijk worden in het weekend van 22 en 23 maart... meerdere wedstrijden geschrapt als gevolg van de nucleaire top... die de week daarop in Den Haag wordt gehouden. Het World Forum in Den Haag, waar 58 wereldleiders samenkomen... zorgt ervoor dat er nauwelijks politieinzet mogelijk is... bij andere evenementen. Voor de duels RKC Waalwijk tegen Ajax, FC Twente, ADO Den Haag... en Heracles Feyenoord moet waarschijnlijk een andere dag... Gevonden worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de gehele speelronde verplaatst wordt. En dan uh, geen druppel alcohol, maar een mix van antidepressiva en pijnstillers. Dat had oud-zwemmer Ian Thorpe genomen toen hij gisteren in de buitenwijken van Sydney in verwarde staat door de politie werd aangetroffen. Thorpe probeerde in te breken in een busje. Getuigen belden de politie. Volgens een manager dacht Thorpe dat het busje van een vriend van hem was. De 31-jarige oud-zwemmer die in het verleden prachtige duels uitvocht... met Pieter van der Hogeband werd opgenomen in het ziekenhuis. Maar hij heeft het uh, ziekenhuis, het hospitaal, inmiddels weer verlaten. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Een lange uitzending met veel voetbal. Morgenavond, hetzelfde verhaal. Dan zijn we er om acht uur weer. Dan gaan we tot elf uur door met opnieuw een compleet Eredivisie-programma... met veel wedstrijden in de Eredivisie. Ik hoor trouwens dat het zeven uur is, net als vanavond. Zo meteen kun je gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Traditioneel natuurlijk naar Langs de Lijn. En dit keer wordt het oog gepresenteerd door Herman van der Zand. Ik wens u nog een heel prettige avond. Dit is Radio 1. E.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 Dit is Radio 1.